11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. De kwalificatie voor de discuswerpers is begonnen. met Nederlanders Erik Cadet en Rutger Smit. En Sander van Horen over de aanslag op de Syrische staatstelevisie. Eerst het NOS-nieuws met Jan van der Putten. In het gebouw van de Syrische staatstelevisie in Damaskus is een bom ontploft. Er zouden zeker drie mensen gewond zijn geraakt. Volgens Syrische media ontplofte de bom op de derde verdieping van het gebouw. Op het moment van de ontploffing werd de minister van Informatie geïnterviewd. Hij zei na de ontploffing dat er alleen enkele lichtgewonden zijn, maar dat de schade groot is. In het pand dat in het centrum van Damaskus ligt is ook de staatsradio gevestigd. De uitzendingen van de Syrische staatsomroep zijn gewoon doorgegaan. Post en Pakjesbedrijf PostNL heeft een matig tweede kwartaal achter de rug. De omzet daalde licht naar iets meer dan een miljard euro en ook de winst was lager dan in dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op 46 miljoen. PostNL worstelt al tijden met een afnemende hoeveelheid brieven en poststukken door concurrentie van e-mail en internet en verkeerd uitpakkende reorganisatieplannen. En verder is er onenigheid over de pensioenen. De enige koraalsoort van Nederland, de dodemansduim, is terug in de Oosterschelde. Vorig jaar zomer leek het erop dat het in dat gebied was uitgestorven. Maar sindsdien is er volgens onderzoekers sprake van een bijna wonderbaarlijke terugkomst. De oorzaak onbekend. Dodemansduim is een zacht koraal en heeft wat kenmerken van een duim, zegt deze onderzoeker. Als je hem onder water tegenkomt, zeker de kleinere toefjes, die, die zien er zo'n beetje uit als een, een duim die aan een oester of aan een steen vastzit. Maar het lijkt alsof het inderdaad van een dode zeeman afkomstig zou kunnen zijn. In de Nederlandse wateren is de Dodemansduim vooral te vinden, dus in de Oosterschelde, maar ook op plaatsen in de Noordzee. Vakantiedagen van werknemers zijn vaak toch vijf jaar geldig... in plaats van anderhalf jaar. Dat blijkt uit een rondgang van de Telegraaf onder werkgevers. Door een wetswijziging vervallen vakantiedagen sinds januari... na een half jaar na het jaar van opbouw. Het kabinet wil de zogenoemde vakantiestuwmeren tegengaan. Maar in CAO's blijkt regelmatig te worden afgeweken van de wet. Onlangs gebeurde dat nog bij de CAO in de zorg. En dat het weer nog, vooral in het binnenland buien met kans op onweer. In de kustgebieden droog en zon. Voor ongeveer 21 graden. Morgen eerst wat buien, in de middag droog en vrij zonnig en een graad of 20. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik ben niet veel op de zaak, maar ik wil toch graag op elk moment van de dag mijn e-mail kunnen checken. Maar hoe dan?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Camille van Druten zit zo bij ons. Hij is de fysiotherapeut die hoordenloper Gregory Sedok heeft klaargestoomd voor zijn Olympische race. Eerste aanslag in Damascus. Hier zijn live vanuit Londen, Jelmeijn Veenhoven en Felix Murders. In het gebouw van de Syrische Staatstelevisie in Damaskus is een bom ontploft. Er zouden zeker drie mensen gewond zijn geraakt. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn, wat heb jij gehoord van deze aanslag? Nou ja, dat er in een van de gangen op de derde verdieping... Het is een gebouw van vijf verdiepingen op een centraal plein in Damascus. daar zie je de foto's van inderdaad schade. Niet al te veel, vandaar ook inderdaad maar drie licht gewonnen. Maar dat het in dat gebouw gebeurd is, dat is natuurlijk op zijn minst opmerkelijk... omdat het zo centraal ligt en omdat de media in dit soort conflicten... natuurlijk altijd doelwit zijn. Dus ga er maar vanuit dat het zwaar beveiligd werd. Ja, jij bent daar wel geweest. Je hebt met de eigen ogen gezien dat het zwaar beveiligd is... Sterker nog, op die derde verdieping is uh, de plek waar uh, alle buitenlandse journalisten die in Syrië zijn, uh, naartoe moeten om uh, live op uh, de televisie te kunnen in uh, hun land. Dus in mijn geval Nederland. Mm -hmm. En uh, het is inderdaad in een van die uh, gangen, uh, voor zover ik kan beoordelen, het plekje waar ik en Jan Eikelboom en Roel Gerard van RTL, waar wij altijd zitten, dat is niet geraakt. Maar het is... Des te opmerkelijker, omdat de laatste keer dat ik daar was, zag je dat elke keer als die gevechten in de buurt van uh, de Staatstelevisie kwamen, nam het veiligheidsniveau toe. Sowieso wordt iedereen uh, gescand. Uh, als, je, als je binnenkomt. Niks bijzonders hoor. Maar je moet wel door een metaaldetector in je bagage worden gecontroleerd. Maar als die gevechten dichterbij komen, dan, dan is de controle nog even iets steviger. Nou, de laatste dagen is het rust. Uh... Rustig in Damascus, dus... Of relatief rustig. Dus misschien dat die beveiliging iets uh, verslapt was... en misschien dat er op die manier iemand is ja. binnengekomen. Word jij er toch zelf ook een beetje onrustig van? Nou ja, nou ja, ik ben er nu niet, helaas. Dus dat, dat is uh, het eerste wat ik over moet zeggen. En toen we daar waren, hebben we natuurlijk wel elke keer een beetje bekeken... hoe veilig is dat gebouw nog. Er inderdaad van uitgaande dat uh, uh, dat een doelwit is. Want uh, je ziet het nu in Aleppo, daar is de laatste dagen ook daar... in de buurt van een televisiestation is strijd geleverd. En natuurlijk al een tijd geleden is een commercieel televisiestation in Syrië... wat uh, gelieerd is aan de overheid, uh, ook al doelwit geweest van een aanslag. Dat was een grotere aanslag, daar was veel meer meer schade, zijn ook doden bijgevallen. Dus dat weet je allemaal en dat is een van de afwegingen die je natuurlijk mm. maakt op het moment dat je daar s'avonds voor het acht uur journaal uh, zit. Maar het is niet zo dat jij nu zegt, nou de groeten, ik doe het wel vanaf ergens anders. Um, er zijn geen alternatieven. Uh, er nee. is één plek in Syrië waar je live op televisie uh, kunt en dat is daar. Mm. Dus uh, ja, je moet die afweging maken, maar uiteindelijk is er geen alternatief. De, wat is er nou trouwens bij jou erachter? Dat is een uh, sirene in Libanon. Ook hier rijdt politie rond. Ja, <laughs> meerdere zouden horen. Um, ja. De aanslag, is hij al opgeëist?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 niet een hele grote bomgordel mee naar midden smokkelen. Maar nu ben ik echt aan het speculeren. Uh, het is ook, een, de studio's zitten vrij ver van het plein af. Dus je kunt niet ook zomaar even een auto naast het gebouw parkeren. En, en daar een, een, een autobom bijvoorbeeld tot ontploffing brengen. Dus ja, die toedracht. Ik, ik spreek ook wel nu met mensen in Damascus die daar ook nog niet het fijne van weten. Maar daar hopen we dus meer over te weten. Want dan weten we dus ook wie er op welke manier binnen is gekomen en met welk doel. Dat horen we dan later allemaal van jou nog. Sander van Hoorn, dankjewel. Gisteravond was het een ladertje in het Olympisch Stadion. En die Houtkamp zit alweer op zijn plek om het ochtendprogramma te bekijken. Andy, ken die? Ja, ik ken uh, Felix. The day after the night before, hè. Wat een avond, gisteravond. En heel veel, ik heb nog nooit zoveel journalisten die niet aan het werk waren in het Olympisch Stadion gezien. Ik, maar... ik, ik weet van niks. <laughs> nee hoor, ik heb genoten en, uh, en jullie ook neem ik aan. En al die mensen die hier uh, ja. hebben gezeten, was, het was echt een topavond. En uh, ja, het, het blijft maar doorgaan ook uh, vandaag. Natuurlijk weer top uh, atletiek. Vanavond uh, kijk ik heel erg uit naar de 400 meter bij de mannen. Uh, voor het eerst zonder Amerikanen in de finale. Dat is echt een uh, unicum. En nu al zijn we bezig met het discuswerpen voor de mannen. En ik heb goede hoop dat we misschien zelfs wel twee Nederlanders in de finale gaan krijgen. Want Erik Cadet zit in de eerste groep, is als eerste ook begonnen. 65 meter, als je dat haalt, dan zit je al sowieso in de finale. Hij kwam in zijn eerste worp tot 63 meter 55. Dus hij heeft nog twee pogingen om die 65 te halen. Ik heb daar zeer goede hoop op. En uh, later uh, vanochtend krijgen we ook nog Rutger Smit aan het werk. En uh, Robert Lathouwers gaat uh, zijn uh, series 800 meter lopen. En als je nou hebt over drama's. In uh, de eerste uh, 100 meter hoorde uh, serie die we net hebben gehad. Loopt in of liep in baan 4. Uh, Rahamatu Drame uit uh, Mali. Vier jaar getraind. Heel hard getraind. Uh, echt alles uh, opzij gezet. En uh, ze maakt een valse start en dan lig je er meteen uit. En dan, oh. heet, je nog, en dan heet je nog drama ook. het <laughs> nou, is wat hè. Uh, nog één klein dingetje. Misschien wel leuk om uh, op te letten. Uh, er wordt altijd geroepen dat uh, de Olympische Spelen reclamevrij zijn. Wat zagen we bij de openingsceremonie? Opeens een uh, mini in beeld. En uh, hier heb je dus het discuswerpen. En die discussen die worden teruggebracht ja. door een klein wagentje. En dat wagentje laat dat nou een mini zijn. Dat zijn, we, dat zijn we die speelgoedodootjes die op afstand bestuurd worden. Precies. Maar ze zijn uh, groot genoeg om te zien dat het een uh, mini is. Dank je wel. En die houtkampen komen regelmatig bij je terug. Dus bereid je voor. Uitstekend. Joe Cocker. feeling it all right. 72 Feeling Alright, en dat voel ik me inderdaad, en jij ook, Joe Cocker. Bij ons is aangeschoven de fysiotherapeut van Gregoritsje Doc zeg maar de Nederlands die morgen echt in actie komt. Net op tijd hersteld van een hamstringblessure die die twee weken geleden opliep. En voor het herstel is medeverantwoordelijk Camille van Druten... van Veel Beter Fysiotherapie en zit nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben afgesproken hier en jij te zeggen, Camille. Hoe gaat het nu met die blessure? Is het helemaal over... Dat kan je wel zeggen. Hij is de, gisteren heeft hij zijn laatste training gedaan. Uh, ja, volle bak gegaan en uh, nergens last van gehad. Is dus de laatste training uh, vandaag rustdag. En uh, morgen uh, moet hij er staan. Want ja, dat zijn vervelende blessures aan die armstring, ja. hè? Ja, dat is uh, heel, heel lastig. Er komen zoveel krachten uh, op mijn lichaam te staan. Hoorde lopen, maar ook gewoon uh, alle atletische nummers. En dat uh, kunnen hele vervelende blessures zijn. En wat kun je dan doen als fysiotherapeut? Uh, ja, het herstel heel erg bevorderen en zorgen Hoe? dat de omstandigheden... Ja, met behandelen... Uh, Hoe stukje, behandel je? Um, moet je iets specifieker zijn? Uh, <laughs> het Leg moment. het uit dat ik het begrijp. Allereerst moet je gaan nagaan van wanneer is de blessure ontstaan. En dan niet de dag en de tijdstip, maar meer gewoon in welk moment van de keten treedt een blessure op... Dat moet je als fysiotherapeut... Hoe bedoel je dat? Op welk moment in de keten? Nou, je hebt natuurlijk een bepaalde standfase en dat je over een horde heen loopt... Ja. of dat je namelijk in een volle sprint zit of dat je been omhoog is of dat je been achter is. En uh, dat moet je als therapeut gewoon sowieso precies weten wanneer een letsel is ontstaan. Op het moment dat je dat al weet, dan, dan is dat eigenlijk al het begin van waar je op moet gaan doorborduren om je behandeling te starten. En dan ook weer heel snel. Reparatie. Want er is bijvoorbeeld gebeurd, ik weet het niet hoor, bij het neerkomen van een, van, van een hoorde. En dan wat, wat kan je daaruit concluderen als fysiotherapeut? Bij hem is het dus geconcludeerd, bij, uh, tenminste ontstaan bij zijn uh, opzwaaibeen. Dat is zijn linkerbeen. En uh, bij het weer uitstrekken, dan ja, heeft hij dus eigenlijk een hele scherpe pijn gevoeld. Ja. En daar is ontstaan, tenminste geconcludeerd dat hij dus een, uh, op een MRI-scan dat hij een uh, scheurtje heeft opgelopen of een scheur. Ja. Op dat moment uh, ga je die bewegingen analyseren en zeggen, oké, okay, waar is het precies ontstaan? En dan ga je die bewegingen terugrekenen. Oké, okay, hoe voelt het weefsel aan? Hoe is de kracht? Hoe is de aansturing? Hoe is de intermusculaire coördinatie. Dat is hoe werken de spieren allemaal samen op het moment van bijvoorbeeld dat een, dat een letsel optreedt. Als je dat terugredeneert, dan kan je op een gegeven moment daarna weer uh, je herstel in gaan Heb je ook een intermusculaire... Nee. Lastig voor nee. Ik Heel hey, lastig Nee, worden. heb ik niet. Maar dan... Morgen komt hij in actie. Hij is ja. net op tijd uh, klaar, zeg maar, uh, hersteld. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat ja, hij wil natuurlijk heel graag. En jij ja. wil ook dat hij daar staat. Ja. D -d -d -d dan is het ook een beetje het gevaar dat je denkt... nou, doe het dan nou maar gewoon en dan zien we het daarna wel weer nee, verder. Nou, hij heeft dus uh, de afgelopen twee weken... zijn we ergens naartoe aan het bouwen. En dat is natuurlijk die dag van morgen. Ja, uiteraard. Um, ja. Hij moet natuurlijk wel uh, getest zijn... Dus dat is die uh, laatste training eigenlijk. Uh... Je kan niks een beetje door de vingers zien. Dat je denkt, nou. Nee, nee, dat is misschien in een, in een andere sport misschien wel wat makkelijker. Een teamsport dat je zegt van nou, ik kan misschien op 90%. Maar dit kan, uh, de krachten hier zijn zo gigantisch groot en er moet 110 meter. Uh... Echt hij is dus echt 100% fit. Ja, anders ja. zou hij zelf ook zeggen van uh, dat doet heeft geen niet. zin in. Want we hebben gezien wat er bijvoorbeeld met Robin gebeurde... Is voordat hij naar 2K ging. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat hij, hij werd opgelapt, maar uiteindelijk was hij volgens Bayern München... toch niet fit genoeg om te beginnen met, uh, met, met, met voetballen daar. Het is heel moeilijk voor mij om daar iets uh, over te dat zeggen. Dat snap ik, maar ik bedoel, ja. je, je, je kan soms als sporter kan je, je forceren. En Sidok kan tegen jou zeggen... Oh. Het ja. gaat wel goed, Camille. Ja, maar het is ook zo dat ik niet de enige ben die tot het hele team behoort. Zijn, uh, zijn directe trainster uh, Marita Zwart, het hele NOC en de ZUIF. Uh, dan hebben we de, uh, de atletiekunie. Ja. Die zijn natuurlijk ook uh, van, ja, je, je kan er uh, niet als toerist aan de start... Maar die zijn ook erbij gebaat dat hij natuurlijk wint. Klopt. Dat hij doorgaat. Ja, dat, is, dat is zo. Maar ze willen ook uh, niemand wil een risico lopen op uh, nog een ernstig letsel uh, later op. Je bent ook de visio de van Martina... Ja. Ik deed het natuurlijk gisteren. Ja. Liep je al, zesde? Ja. Eén van de, want hij reist de hele wereld over en hij ziet meerdere fysiotherapeuten. Eén van de, maar op dit ja. moment, heb je hem ook gisteren meteen nee, behandeld? Nee, nee, nee, nee. Hij, ik heb uh, wel contact met hem gehad en uh, heel veel succes gewenst natuurlijk. En ja. uh, hij voelt zich goed, hij voelde zich goed en hij zegt, ik weet dat je er bent, dus uh, uh, als het mogelijk is en ik heb vragen of ik wil even langskomen, dan kom ik langs. Maar die jongen die... Die heeft het zo gigantisch goed gedaan gisteren dat hij heel erg trots moet zijn. En moet je niet sowieso dan nabehandeld worden? Die, die mensen, die, die, Thierin, die weet ook zo goed hoe ze lichaam in elkaar zitten. Die, die voelt dat het goed zit. En hij heeft nog twee andere onderdelen en misschien zie ik hem nog. Uh, en Stefette doet hij nog, 200, ja, 200 meter? 200 meter. Dus hij moet nog vallen aan de bak. En dat kan altijd op het laatste moment, want we zijn gewoon aanwezig. Hoe kom je nou in contact met Gregory Sedok? Hoe werkt dat? Ja, dit is eigenlijk al jaren geleden dat het uh, langzaam is ontstaan. Je, je gaat hem een keer behandelen. Uh, hij voelt het resultaat meteen. Hij, ziet dat het, uh, hij voelt dat het anders is dan wat hij bijvoorbeeld gewend is. En dan uh, ja, leer je ook een lichaam kennen. En op het moment dat er uh, een, een blessure ontstaat of dat hij ergens last van heeft... Weet hij van als ik daar naartoe ga, dan weet ik in ieder geval dat het jij dat heel kende snel... hem hij klopt er bij je aan? Of, uh, nee, een, dat is via-via mond-to-mond reclame. En zo is er Thierin die op een gegeven moment ook uh, gekomen. En zo zijn er uh, diverse voetballers ook bij ons uh, op de praktijk langsgekomen. Dus dat gaat eigenlijk in jaren, we zijn al een jaar of twaalf bezig, moet het maar zo te zeggen. Maar jij, het is, het is bijzonder dat je hier bent, want je hoort Absoluut. niet tot de, de vaste ploeg van de fysiotherapeut van NRC en NSF. Klopt, klopt. En daarom zijn we ook heel blij met, met de samenwerking de gastvrijheid die ze hebben. En het vertrouwen ook natuurlijk in ons en ook het vertrouwen in Greg. Want ze hebben het heel goed ja. gecoördineerd en de samenwerking verleend. Even naar het Olympisch Stadion tussendoor, want de tweede poging van KD en die ik. Ja, dat is uh, leuk, want hij staat uh, vooralsnog op de tweede plaats met zijn 63 meter 55. Het zou prettig zijn, zowel voor hem als uh, voor ons, als hij nu 65 meter gooit. Want dan kan hij lekker uh, naar het hotel en uh, is hij klaar douche. en kan hij zich opmaken voor morgen. Uh, Douchen bijvoorbeeld. Uh, Kadé kan 67 meter 30 gooien, dat heeft hij dit jaar al gedaan, in Horen op 12 mei. En nu staat hij klaar in de ring om uh, zijn draai te maken en dan de discus zo ver mogelijk weg te gooien. Opvallend dat de mannen die het echt moeten doen... Alekna en uh, uh, Malachowski, uh, respectievelijk brons en zilver in Peking... die hebben nog niet ver gegooid. Nu gaat die discus weer ver, maar niet ver genoeg. En buiten uh, het, uh, het veld zeg maar, waar die moet landen. Dus het is een ongeldige worp. Dat is jammer. Maar 63,55 meter 55 staat nog altijd en is tot nu toe goed voor de tweede plaats. Je was er gisteren niet bij, hè? In de fles, ik kreeg net die fles pas te zien. Ja. Je, was, je, je hebt het net pas gezien, überhaupt, op net tv? Hier. Ik heb het net pas hier gezien. Ik oh. heb er niks mee gekregen. Ik heb jou ja, natuurlijk die finale ja. vol gezien. Ja. Het was uh, ja, geweldig, die kracht en die snelheid. Dat is echt genieten. Als je... Wat een kracht er op zo'n menselijk lichaam komen, komen te staan. En een en al power. Dat is, is schitterend. En morgen ben je er wel bij als ze nee, dokken... Nee, nee, nee, ik kijk uh, vanuit het HPC. Kijk. Het is ook lastig om... Het is de sfeer... High Performance Center? Ja, waar al... sorry, High ja. Performance Center zit ik. En het is, uh, het is ook lastig om in het stadion echt goed te, goed te zien. Het beste zie je toch wel op televisie. Maar de sfeer om te proeven is natuurlijk geweldig als je dat in het stadion... En het uh, High Performance Centrum, daar werk je ook? Dat, ja. Dat ja. is, leg eens even uit, voor al diegenen die dat niet weten. Ja, het High Performance Center, dat is um, initiatief van het MCNS, NSF. Ja. Van uh, Maurits Hendricks is, dacht ik, de initiatiefnemer daar geweest. En uh, de verantwoordelijkheid valt daar weer onder Camille Maassen... Dat is een, ja, wat het al zegt, high performance center. Uh, ook voor als een lounge gebeuren, waar de atleten allemaal naar binnen kunnen lopen. Om even... een lounge gebeuren, dat moet gewerkt worden daar, toch? Absoluut. Maar je ja, hebt al er is een hele grote trainingsruimte waar ze echt keihard aan het uh, je aan hebt het trainen zijn. Videoanalyses kan je dat doen. Juist, video -conference, uh, Een conference room. Een uh, videoanalyse. Ja, je hebt drie behandelkamers, heb je daar uh, met uh, uitgebreide behandelmogelijkheden. Een echt speciaal room. alleen voor de Nederlandse sporters bovenop ja. het dak van een winkelcentrum. Ja, ja, het is echt uh, uniek. En een mooi overzicht, je kan zo het stadion ernaast zien. Het is schitterend. We praten zo meteen met je door. Camille van Druten, de fysiotherapeut van onder andere hoordenloper Gregory Sedok. De Engelse band Keen heet ze en uh, van het album Strange Land uit uh, 2012 dit jaar dus Sovereign Light Café. De Radio1 Sportzomerbus. En die staat vandaag in het Gelderse Borculo met Deborah Blackenhorst en die is daar iets aan het doen wat ze volgens mij nog voorheen niet zo heel goed kon. Nee, ik kan het nog steeds eigenlijk niet eh, binnen mij, moet ik heel eerlijk bekennen. <laughs> ik ben op het eh, Accordeonkamp in Borculo. en We zitten een beetje in de wisseling van de wacht. Want er zijn veertien eh, volwassenen geweest de afgelopen weekend... die dan vanochtend hun laatste lessen hebben gehad. En die gaan nu een beetje weg. Sommigen zijn al vertrokken en sommigen vertrekken ook met luid getoeter Dus misschien hoor je die zometeen ook nog. En we wachten nu op de jongeren. Er komen rond drie eh, uur zestien jongeren deze kant op... om hier dan tot en met vrijdag ja, accordeon te spelen. Maar één van de jongeren is er al wel gelukkig. Dat is Mark ja, Martin, je bent eigenlijk vrijdag al gekomen. Je hebt gewoon les gegeven hier aan de volwassenen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb de theorie gegeven van dit weekend. En wat houden die in dan? Um, dat is eigenlijk de, de basis van de, van de harmonieleer in de muziek. Die, uh, dat heb ik ze proberen uit te leggen en volgens mij is het wel gelukt. Maar... De, de basis van de harmonieleer. Nou, je, moet, je moet mij ook nog wat vertellen hoor. Want ik, ik, ik ben heel amuzikaal en wat de accordeon betreft ben ik helemaal niet uh, ja, zeg maar thuis of in ieder geval niet in dat instrument. Wat, wat, wat doe je dan precies? Je leert de mensen ook nog de noten lezen. Nou, De noten lezen kunnen ze eigenlijk allemaal uh, goed. Um, het gaat natuurlijk, ja, je kan muziek maken, maar muziek staat ook op papier. En om dat dan goed te begrijpen, is het toch wel handig dat je muziektheorie ook een beetje wat van weet. En dat is ook uh, wat je leert hier op kamp, in ieder geval waar je mee kennis maakt. En we hebben drie verschillende groepen, die van Tim, van Annemarieke en van mij, die dan theorieles krijgen. En dat is op verschillende niveaus. En ja, ik heb dan de, de basis, zeg maar, uh, gedaan. Jij bent 18, hoe lang speel je al uh, Sinds mijn... Uh, mijn achtste geloof ik, of mijn zevende, dus dat is tien jaar ja, ongeveer. Ja, ik vertelde vanochtend al dat toen ik ja, vertrok, ik toch wel wat vooroordelen had over een accordeon als albollig instrument. Maar je kan er heel veel mee. Je kan er jazz mee spelen, vertelde Anne-Marieke mij vanochtend al. Uh, uh, zelfs hip-hop geloof ik, zei ze. Uh, klassieke muziek. Wat is het mooie aan de accordeon? Nou ja, dat je zoveel kan, vind ik. Um, uh, heel veel mensen kennen natuurlijk de kermisklanten en, en dat soort muziek. Maar als je nu naar de, naar de radio luistert, heb je ook dat liedje van uh, Michel Tello. Of Tello, hoe die precies heet, weet ik niet. Daar zit ook accordion in. Uh... Nummer 1 niet, hè, geloof ik. Ja, dat kan heel goed, dat weet ik niet precies. Maar en nou ja, um, Je kan ook veel, veel muziek spelen, klassieke muziek, Bach kan heel goed, ja, eigenlijk van alles. En dat is het mooie van een accordeon dat het zo breed is. En dat kan je bijvoorbeeld ja, niet, niet op een gitaar, wat bijvoorbeeld ook alweer een instrument kan zijn wat jongeren juist kiezen. Ja, nou ja, gitaar is ook heel breed, kan ook heel veel, maar uh, accordeon is ook wel weer bijzonder. En dat vind ik het leuke ervan, dat er niet zo heel veel mensen zijn. En dat je toch eigenlijk altijd ook wel een beetje jezelf moet bewijzen van ja, maar het is echt heel leuk. Het mooiste is eigenlijk dat je vanochtend vertelde dat je studeert aan het conservatorium in Den Haag. En zelfs je medestudenten neem je niet heel erg serieus. Nee, af en toe niet. Als ik, als ik zeg van, nou ja, van uh, vragen ze, wat doe je hier? Nou, ik studeer docent muziek. Ja, wat is je hoofdinstrument? Nou, dat is accordeon. En dan zeg je, maar accordeon, ik wist niet dat dat was. En nou is het ook nog maar twee jaar in Den Haag. Maar het is inderdaad heel erg wennen voor de meesten. Zeker voor viool en zo. Ja, dat is allemaal standaard. Maar accordeon niet. Dus het, uh, proberen we proberen verbeteringen in te krijgen dat het toch meer uh, bekendheid krijgt. Nou, docent Tim staat hier ook eh, naast ons in het gras, naast show de de boerballen. Want dat kan hier ook gewoon op het kamp natuurlijk. Het ja. moet, eh, moet ook voor, voor, de, voor de kinderen ook oké te blijven, vertelde Marten mij eh, vanochtend al. Eh, Tim, ja, eh, ja, ik denk dat geen één accordeon hetzelfde is. Nee, klopt. Alle instrumenten zijn eigenlijk verschillend, ook qua klank. En eh, ja, dat maakt het ook, ook wel weer leuk. Dus je kan allerlei verschillende stijlen spelen op accordeon. En eh, in elke stijl gebruik je ook weer eigenlijk een ander type, type accordeon, type klank. Ja. Want als je bijvoorbeeld klassiek speelt... dan heb je weer een heel ander instrument nodig... dan wanneer je bijvoorbeeld wat sneller speelt. Uh, wat bedoel je met sneller spelen? Nou, laten we bijvoorbeeld kijken. Annemarieke speelt nu op de achtergrond Conquest of Paradise van Vangelis. Ja. Is dat dan weer een ander instrument dat ze moet gebruiken... dan wanneer ze bijvoorbeeld Bach zou spelen? Uh, nou, ze speelt nu op een instrument waar ze ook Bach op zou kunnen spelen. Maar ja, Conquest of Paradise is een... Is een ja, dat is muziek. Dat kan je net op elk instrument wel spelen. Dat is gewoon niet echt voor accordeon bedoeld, maar als je serieuze muziek speelt, eh, ook voor accordeon geschreven, dan, of, of klassieke muziek, bijvoorbeeld barokmuziek wordt veel op accordeon gespeeld, dan heb je wel een speciaal instrument nodig, hè, waarbij in feite alles strak gestemd is. Want een, een accordeon, veel mensen hebben een beeld van accordeon dat het van die van de tonen heeft, dat wordt heel vaak in de volksmuziek gebruikt, maar een klassiek accordeon heeft dat eigenlijk niet. Nu komen er straks 16 kinderen, Marten. Jij was er al bij, bij het eerste kamp, zes jaar geleden. Toen waren jullie nog met drie. Dan denk ik, ja, die accordeons is gewoon hartstikke populair onder de jeugd. Ja, het wordt wel volgens mij steeds populairder, inderdaad. Um, ja, We begonnen met drie. En dat was natuurlijk ook omdat dat kamp ja, dat, dat had weinig bekendheid had. En, en nu zeker, ja, de wereld is niet zo groot. Er is heel veel mond-op-mond -mond reclame. En dan zie je dus uiteindelijk dat, dat we met 16 zitten. En dat het krap past op de slaapzalen. Ja, Het is wel mooi dat het groeit en dat meer mensen toch ze iets hebben. Ja, ik wil muziek maken. Wat wil ik dan? Ja, ik wil accordeon spelen. Dat is toch wel fijn eigenlijk. Nou, en je bent nooit te oud om te leren, want ik ga het straks ook gewoon proberen. En ik hoop dat ik er net zulke mooie klanken uit krijg natuurlijk als... Anne-Marieke, wij blijven in Borculo in het accordeonkamp. Met op de achtergrond nog altijd Van Jealous, waar ik overigens gek van word. Bij elke huldiging hoor je... Ja, gaat er weer verder. Ja, ja, ja. Ik ga ook een stukje accordeon spelen. een multitalent, Felix. 1 over half 12. Tijd voor het nieuws, hier is Jan van der Putten. Privé-kliniek Laser Surgery in Haarlem is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg onmiddellijk gestopt met alle behandelingen. Volgens de inspecties zijn de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in de kliniek op een aantal belangrijke punten onder de maat. In Hiroshima en Japan hebben tienduizenden mensen... de Amerikaanse aanval met de atoombom herdacht. Door die aanval op 6 augustus 1945 kwamen 140.000 mensen om het leven. Bij de herdenking was ook de kleinzoon van de Amerikaanse president Truman... die de opdracht voor de aanval gaf. Vakantiedagen van werknemers zijn vaak toch vijf jaar geldig... in plaats van anderhalf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Het kabinet wilde geen stuw meer meer aan vakantiedagen... maar in CAO's worden toch weer andere afspraken gemaakt. En in het centrum van Damaskus is een bom ontploft... in het gebouw van de staatsomroep. Drie mensen zouden gewond zijn en er is veel schade. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We praten verder met fysiotherapeut Camille van Druten... en we volgen de kwalificaties van discuswerper Erik K.D. Bob van der Tak gisteren nog bij ons in de studio om het zwemmen door te nemen. En toen vertelde hij dat, hij dat hij als verslaggever vroeger al... liefhebber was van water en van allerlei watersporten. En waar zit hij vandaag? Bij het schieten. Ja. Dit is weer iets wat anders hè, dan een zwembad. Ja, ja. ja. goedemorgen. De Royal Artillery Barracks, dat is uh, waar het gehouden wordt, het schieten. We volgen Peter Hellebrand, een 26-jarige Limburger. Hij komt uit Brunsum. En hij is uh, bezig vandaag uh, op het onderdeel 50 meter geweer vanuit drie posities. Uh, 40 schoten per onderdeel. We hebben net het eerste uh, onderdeel gehad. Hij heeft een klein uurtje geduurd. Liggend is het, was dat. En uh, hij heeft daar een score behaald van 395 punten... van de maximaal te behalen 400 punten. Dat klinkt dan nog heel aardig, hè? 395 van de 400 punten. Maar ja, in het schieten is dat toch eigenlijk niet zo'n hele goede score... want er wordt bijna niet gemist door de mensen die echt een topdag hebben. Dus uh, hij staat voorlopig niet bij de top 8, Peter Hellenbrand. en dat is wel nodig om de finale te bereiken... want van de 41 deelnemers gaan er maar 8 door naar de finale. Dus... Voorlopig uh, ziet het er nog niet zo heel goed uit. Maar hij is nu net begonnen uh, met het tweede onderdeel. Dat is staand schieten. En dat is wel zijn betere onderdeel. Dus misschien dat hij uh, in die tweede ronde wat uh, kan opklimmen in het klassement. Dat moeten we afwachten, natuurlijk. Frank Conimondo is een Amerikaan. Die komt uit Pittsburgh, heeft een trio. En ja, we draaien de hele ochtend op platen die iets met feeling in zich hebben. Feeling alright. En dit is feeling good. Done that. Oude doos. Het is natuurlijk al 15 jaar uh, oud, deze uitvoering van Feeling Good... van het Frank-Cullimondo-trio, maar het stamt al uit de jaren 50. Hier in de studio nog steeds fysiotherapeut Camille van Druten... de vaste fysio van hoordenloper Gregory Sedok. Je behandelt ook Martina en Brian Mariano, onder andere. En dan hadden we het net over het High Performance Center. Want jij, uh. jij zit daar, hè? jij behandelt daar, je ja. hebt je, daar in je kamer. Maar uh, ik hoorde dat het nou niet helemaal storm loopt daar. Ja, het loopt eigenlijk de hele dag een beetje door. Het zijn periodes, dan is het wat rustiger. Een periode, dan is het wat drukker. hangt natuurlijk ook af van wanneer atleten en sporters... Uh, uh, ja, hun uh, wedstrijd hebben. Ja. Um, het is wel heel fijn werken. Het is niet zo massaal. Dus er komen soms ook sporters die worden niet behandeld of die hoeven niet te trainen. Maar die komen dan gewoon om even, even lekker rustig even over andere dingen te hebben. Ja, want er is ook, je had het net over een lounge gedeelte. Maar er is, ja. Er, ja, er is er ergens waar je lekker inderdaad kan hangen. Ja, ja waar je ook inderdaad kan hangen. Een beetje wat praten met anderen. Hoe zit het je... eruit? Er, zijn het soort, soort containers waar je in zit? Nee, nee, nee het, zijn geen, het is eigenlijk een. een ja, een, een tent is een, een min woord voor het, voor ja. het geheel. Uh, het is een heel ruim opgezette... Ja. Ja, hè? Ja. ja. Op ja. <laughs> ja. het dak van Op een parkeergarage. Op het dak van een ja. parkeergarage. Ja. Dat is niet aan af, want dit ziet er allemaal heel vrij en uh, vrij luxe uit. Uh, ruim opgezet, uh, alles natuurlijk oranje en, en wit. Oh. Uh, het ziet er schitterend uit, maar om te zeggen of het een tent is... Dat, maar nou, de, de, de prestaties uh, zouden nog iets beter kunnen van de Nederlandse ploeg. Denk je dan van, nou, dat mag wel wat drukker worden daar? Misschien moeten ze wat mm, meer zijn. Nee, ze zitten allemaal op een, op een goed schema. En, uh, ze kennen hun, uh, hun lichaam vrij goed. En ook de begeleiding. Dat, dat zit allemaal in een bepaald stramien. En het is niet zo dat als je Ik daar doe, dan meer je een daar paar komt, keer omdat beter, je, ja. dat staat goed voor goud, drie keer langskomen. Nee, dat, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. En die Houtkamp heeft nieuws over Erika D. Uh, nog niet. Ik hoop oh. het over uh, 10 seconden te hebben. Want hij staat klaar om uh, zijn discus te gaan gooien. Ja, of het moet uh, nieuws zijn dat hij aan de beurt is. Maar dat lijkt me niet. Hij uh, is uh, wel aan de beurt voor zijn derde worp. 63 meter 55 heeft hij tot nu toe. En dat is uh, uh, nodig eigenlijk wel een klein beetje om het nog verder... Te... Oh, hij gooit hem in de zijkant In het net. En daar blijft hij met 63-55. Dat is jammer. Want als je dan kijkt naar de anderen. Die redelijk hebben gegooid. Hij staat nu op de zesde plaats. Je krijgt zometeen nog een serie met Rutger Smit. En de beste twaalf gaan door. 63-55 was zijn eerste poging. Daarna twee ongeldige. Het is eventjes billen knijpen voor Erik Ardé. Of hij bij de beste twaalf blijft. Dat zullen we over een ruim uur gaan zien. Als de groep met Rutger Smit geweest is. Hemstringblessure, dat is een veel voorkomende blessure in de, in de sportwereld. Hoe komt dat, Camille van Druten? Nou, om daar een, een direct antwoord op te geven. Er zijn zo gigantisch veel redenen waarom door een hamstringblessure kan, uh, kan ontstaan. Maar je ziet wel heel veel uh, als de krachten maar groot genoeg zijn. En het weefsel kan het niet aan. Ja, dan, zit, dan houdt het op een gegeven moment op en dan zegt het bang. En dan kan je dus eigenlijk niet, ja, die kan het niet echt voorkomen. Ja, dan moet je minder hard rennen dus. Je kan nooit 100% zekerheid geven aan een atleet... van jij gaat geen blessure oplopen. Uh, er zijn, ja, legio aan, aan, aan uh, oorzaken... Uh, verminderde belastbaarheid, uh, uh, uh, te weinig onderhoud, te weinig getraind. Uh. Het past gewoon een beetje bij het leven van een topsporter, tenminste in ieder geval als hij, als hij ja. beweegt. En dat doe je meestal als topsporter, ja. dan kan het gewoon gebeuren. Punt. Het kan gebeuren, klopt. En dan moet je maar rekening mee houden. hele rare vraag heb ik. Het feit dat Gregory Sedok steeds bij je komt. Is dat, zoals hij ook mogelijk een vaste kapper heeft, en die lekker tegen hem aanpraat, praat jij veel? Nou, ik praat wel veel, maar dat is al niet de <laughs> reden zijn... waardoor hij uh, bij mij komt. Integendeel. Nee, <laughs> of niet. nee, nee, nee. Het, uh, het gaat er met name om dat je... Uh, maar tijdens de behandeling praat je dan? Ja, maar dan heb je het ook heel vaak over andere dingen... dan, uh, dan over, uh, over de sport. En dat maakt het misschien ook wel, uh, Juist, wel heel het, erg prettig. Ja, ja. ja. ja. het over? Of gewoon... Alles. Muziek. Uh, ja, dat kan uh, allemaal over alles gaan. Maar het, het is wel zo, op een gegeven moment leer je ook een lichaam kennen. Weet je hoe een lichaam reageert op bepaalde prikkels. Ook qua behandeling, qua training. En zo, dat is ook zo waarom bijvoorbeeld een, een, een atleet ook een vaste trainer heeft. Omdat ze de bewegingen goed kennen kunnen analyseren en weten waar er nog winst te halen is en zo is dat in een eh, als therapeut zijn er waarschijnlijk ook het geval was er veel overtuigingskracht overredingskracht nodig om NOC NSF te bewegen om jou mee te nemen um, nee we, we, we komen niet net kijken dus uh, de, we werken al goed samen met, uh, met Peter van Gouwer... die ook uh, verbonden is aan het NOC NSF de sportarts en um, Gerek heeft al vaker aangegeven met ons te werken uh, het was meer dat het organisatorisch moest. En uh, dat ze natuurlijk wel een stukje vertrouwen in, in uh, onze praktijk uh, moesten hebben. Om ons dan toch uh, in ieder geval toe te laten. Want het is niet heel erg makkelijk. Hey, dus, uh, kijk eens even vooruit. Hoe schat jij uh, de kansen van bijvoorbeeld Zodok in? Uh, het mooiste zou zijn een eventuele finale plaats. Dan, uh, dan gaat de vlag uit, om het maar zo te zeggen. En in een finale kan er eigenlijk alles gebeuren. Maar hij moet eerst nog twee keer lopen. Morgen eerst in, uh, in een hit. En dan, uh, als hij die doorkomt, want dat is natuurlijk stap één. En dan uh, in de halve finale, al op woensdagavond. En als dat goed gaat, dan uh, woensdagavond laat in de finale. Ja, en de 200 meter, daar ben ik even heel benieuwd naar. Ja. Martina, wat kan die doen? Ja. De, Vier jaar geleden nog zilver. Maar ja, afgepakt, ja, maar goed. helaas. Um, die, die, ik denk dat hij uh, tot alles in staat is. Uh, 100 meter is niet echt zijn favoriete afstand. Maar kan hij dus geweldig? Blijkt ook weer. Ja. Uh, de 200 meter is, is, is van ja. En dat, uh, dat kan gewoon. Kijk, je weet nooit uh, hoe, het, uh, hoe het gaat. Maar als hij een heeft, dan is het op die afstand. En je hebt natuurlijk ook een Brian Mariano ja. onder je behandeling. Eh, onder ja. behandeling. En, en die doet er ook mee. Dat is een van de vier atleten die deel uitmaken van de 4 x 100 meter. Dat geldt hetzelfde als Tjurendi. Je ziet hem een periode, dan je hem wel. En een periode, dan is hij uh, in Amerika aan het trainen of ergens aan het ja. trainen. Ja. En af en toe heb je weer contact met hem. Maar dat zijn natuurlijk ook momenten waar, waarin jij gespannen voor de buis zit. Zo, om te ja. kijken van... Uh, um, enig idee, die vraag ik dat even tussendoor. En die... Uh, wanneer die en die is even koffie halen. Uh, die 4 x 100 meter plaatsvindt, want jij wist het niet, hè? He? Nee, ik weet niet precies. En we hebben het boek ook niet eentje voor ons, maar eh, dat is een kwestie van straks even vragen en dan zijn we er helemaal <coughs> uh, mee op de hoogte. Um, nou, verder nog blessures gezien, gevoeld? Iedereen nou, je, fit? Als het goed is, iedereen fit, voor, de, voor wat ik het in kan schatten. En uh, gisteren op uh, televisie kwam er wel nog een. Uh, ik dacht dat de finale 100 meter was, dan zag je in baan 2 eentje die. Uh, er wat inschoot, waarschijnlijk zijn hemstring. Ja. Ja, jij zag het meteen, dat is een hemstring. Het zou heel goed kunnen. Ik heb het niet goed. Hij was heel snel weer uit beeld. Ik heb het niet goed geanalyseerd. Ik zag ook meer naar, naar die anderen te kijken, om eerlijk te zijn. En, uh, maar dat leek wel heel erg veel op een, op een hemstring. En, en dan kan je het wel vergetenen. Ja, nee, die ja, is uh, wel eventjes... Uh, die, die kan in ieder geval vandaag... Uh, zal hij er nog wel last van uh, ondervinden, zeker. Camille van Drukte, mogen we je danken voor je komst hier? Graag gedaan. Naar Ellie dankjewel. Alexander Pallas, de vaste fysiotherapeut van de Nederlandse hoordeloper Gregory Sedok. Ik ga alles nemen, c'est la télé. Mijn brosse à mon revolver. La voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires.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 Marié, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien, même tout garder. J'emporterai rien en enfer. J'ai d'à tout prendre, je préfère y aller. Si le paradis vous est offert, je peux bien vendre mon arme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Sociale, mais vous n'aurez pas. Non, vous n'aurez pas. Ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Ma liberté de penser, à Florent Pagny. Begin mei, toen kwalificeerde schoonspringer Jorik de Bruin zich voor de Olympische Spelen. Maar een week later werd die kwalificatie door NOC en NSF teruggedraaid. Volgens de sportkoepel was het deelnemersveld niet representatief. En daarom is de Bruin nu niet in Londen, maar werkt hij wel als coach mee aan een televisieprogramma met bekende Nederlanders die gaan schoonspringen. Ik wil hem eerst omhoog en dan pas naar beneden. Als je naar voren toe gaat, die gaat dan naar beneden, dan ga je er doorheen. Ik heb, uh, in mei heb ik me gekwalificeerd via de regels die zij gesteld hebben. En achteraf hebben ze toen gezegd uh, ja, dat het niveau van de wedstrijd niet hoog genoeg was. Ondanks dat het wel een Grand Prix toernooi is, wat gewoon op wereldniveau is. En uh, daarna een nieuwe eis gehad. En, en door alle druk eromheen, één klein foutje. En, en daardoor heb ik die score niet gehaald en lag ik eruit. Ik heb een heel mooi seizoen gedraaid en, en ik heb mijn persoonlijk record meerdere keren verbeterd op het moment dat het moest. Uh, maar ja, uiteindelijk blijkt het dan toch net niet goed te zijn. En, uh, op het moment dat je dan weet dat je de Spelen misloopt waar eigenlijk alles om draait al de laatste paar jaar, ja, dan, dan is het gewoon heel zuur. Ondanks dat je toch een goed gevoel hebt over alle prestaties die je hebt gemaakt. Heb je het verwerkt? Nee, nog niet. Ik denk dat het echt pas komt op het moment dat, je, dat de spelen voorbij zijn en het hele verhaal eromheen uh, gewoon klaar is. Dat je dan gewoon in je nieuwe seizoen kan beginnen en een nieuw doel stellen. Dat was een halve seizoen. Ja. Ik heb al een aantal wedstrijden gekeken. Er uh, zouden wedstrijden zijn geweest waar ik niet aan mee zou hebben gedaan. Om eerlijk te zijn, vind ik het niveau een klein beetje tegenvallen. Het lijkt alsof iedereen zulke prestaties heeft moeten neerleggen. om überhaupt al daar te komen. dat ze uiteindelijk toch net tekort komen op zo'n groot toernooi. Het lijkt allemaal net niet scherp genoeg. En denk je dan straks op de drie meter plank. is het niveau anders? Of misschien ook dat het tegen gaat vallen? Ja, ik denk niet dat er heel veel schommelingen zullen zijn. Er zijn misschien net wat andere springers. die daaraan meedoen. als dat ik eerder heb gezien. Ehm. Um... Het niveau blijft hoog, absoluut. Binnen het mannen springen, er is weinig kans, voor, weinig marge voor foutjes. Eén klein foutje en je ligt eigenlijk uit de top. Uh, maar ik denk niet dat er, dat er zo ontzettend goed gesprongen wordt... als dat er in de voorgaande maanden is gebeurd. Yes, dat is het. We gaan door. Hoog voorover. voor over. Heb je die al gedaan een keer? Alleen valt dat. Nu één keer valt dat. Uh, de lijn had ik uitgelegd om Londen te halen. En daarna nog naar het wereldkampioenschap in Barcelona te gaan. En vanuit daar eigenlijk verder te kijken wat er, wat er mogelijk was. Alleen nu, omdat je er zo dichtbij hebt gezeten. eigenlijk stond je er al zo goed als bij. Uh, ja, zit ik er toch over na te denken om nog vier jaar door te gaan. Daar, daar zit nog een ander probleem aan vast en dat is het financiële deel. Ik moet gewoon voor zorgen dat ik financieel alles op orde heb. Uh, om nog vier jaar door te kunnen gaan. Dus het, ja, dat heeft te maken met sponsoren uh, en misschien nog wel een noc nsf a status die, die je dan ook misloopt omdat je je niet kwalificeert voor de Spelen. Dus uh, daar is, dat is iets waar ik, waar ik voor een, uh, naar ga jagen nu op dit moment. Uh, sponsoren en die A-status om te zorgen dat ik nog die vier jaar door zou kunnen gaan. En anders zou het zomaar kunnen dat met, uh, na één seizoen dat het verhaal voorbij is. Dat sneu, dat is ook volgens mij te jong. Ja, in principe zit ik nu en de komende vier jaar zit ik rond, rond mijn top. Uh, die je in schoonspringen kan halen. Dus een beetje tussen je 24e en, en 30e kan je die top vast blijven houden. Dus dat is het moment waar ik nu zit. En dat merk ik ook aan, aan het afgelopen seizoen. Er, er is geen seizoen geweest wat beter gelopen is als afgelopen seizoen. Dus ik hoop dat dan ook nog vier jaar vast te kunnen houden. Uh, ja, om dat dan niet uh, verloren te laten gaan nu, na al die jaren training. Tunne Louis Smith had een grote droom. Die Smith tijdens de Spelen van 2012 voor eigen publiek Olympisch Goud winnen op zijn toestel, het paardvoltige. Gisteren was in de North Greenwich Arena de grote finale die de Britten in extase moest brengen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hoor het publiek in de North Greenwich Arena te gaan als hij binnenkomt. Hij ziet er wat wonderbaarlijk uit, met grote handschoenen aan, alsof hij straks op wintersport gaat. Allemaal bedoeld om de spieren warm te houden voor die ene magistrale oefening die hij nog uit moet voeren. Dit is Lewis Smith. En je zou hem het boegbeeld kunnen noemen van turnen in Engeland. Hij zie ziet de billboards, hem zie je in de tijdschriften. Met dat hippe, geschoren kapsel, met die enorme tatoeage op zijn rug. The current world champion and the nemesis of Lewis Smith is the next to go. In this Olympic final, Lewis Smith weet dat zijn grote concurrent in de finale een Hongaar is, Berki. This is his trademark, that beautiful leg separation, and style and aptitude. Berki is de eerste van de twee die in actie komt. Nice introduction. Oh, this is really, really good. Hij zet een fantastische, nagenoeg foutloze oefening neer. Wow, wow wow. he has really laid down the goalie. En dan de allerlaatste turner van de middag. Well, Lewis. Now is the time. Just swing like there's nobody watching. De handschoenen zijn uit en daar gaat so hij. Well. Hij doet het goed. Keep the focus He's up. Beautifully Making sure the handset. and the come off. That is super. En het publiek staat op de banken. Verwacht eigenlijk niets anders dan de Olympische titel. En Smith, kijkt ook omhoog naar het scorebord, of daar zijn score al te zien is. De spanning is van zijn gezicht af te lezen. I didn't think I'd won, um, but I thought I was in good contention for challenging for a gold medal. Um, so that's why I was, I was nervous en I was waiting for the score to come. <laughs> Look at that. It's a great moment. Is it gold or is it silver? Ja, yeah, it was tough to, to stand there. You know, I've done probably one of the best routines I've ever done in my life. Um, so it's tough to stand there waiting for the score. It, it, it is. It's, it's a tie, it's 16,066. Precies the same score as Berkey. But then the tiebreak regels gelden En be determine that the Turner with the best uitvoering will be the winner. And that is in this case the Hongaar. Maar kan je bij de pakken neer gaan zitten? Maar zo zit Louis Smith niet in elkaar. To come here after 19 jaar work of training and to perform my heart, one of my hardest routines in the competition. En to do it cleanly, knowing that all my friends and family, and my mum's come to watch. You know, all the support that I've had. Um, to do that routine clean in this Olympic Games, regardless of what mode it was, it, yeah, it was, it was just an amazing feeling. Hij toont zich blij en tevreden? You know, it, I'm, I'm happy. En eerst een rivaal als de grote kampioen. You know, to come second against probably one of the best pommel horse workers the world has ever seen. Um, I'm a happy guy. En de Britten Die hebben morgen alsnog een kans op Olympisch goud als Beth Tweddle in actie komt. Als de torenhoge favoriet op de brug met ongelijke leggers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 It's no one's fault No, it's not our fault No Maybe all the plans we made Might not work out But I have no doubt Even though it's hard to see That I've got faith in us And I believe in you and me So hold on tight hold on I promise it'll be alright cause it's you and me together and baby all we've got is time so hold on to me hold on to me tonight there's so many dreams that we Have you given up. But take a CD Crazy Love uit uh, 2010. Gisteren liepen we door het Olympisch Stadion. Liep, jij liep een de verkeerde deur binnen. Ja. En toen? Je liep tegen Toen liep 5. ik uh, uh, Amerikaanse comedienne Ruby Wax. Die uh, liep ik onver. Een heel klein, strak, strak getrokken vrouwtje. En toen werd ik daarna heel snel die ruimte uitgezet. En het was voor hoge vips. Ze hadden geen idee hoe ik daar binnenkwam.